er was er ook een die matrozenpakt bij En die leek precies op een jeugd kiek van mij Weet je nog wel, Oudje Wij kiekten al ze leuke dingen Weet je nog wel, Oudje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 Dat is een opname met 1928. Dit uur staat vandaag in het teken van de jaren 40. En dat hoort u ook waarschijnlijk aan de geluidskwaliteit. Het kraakt behoorlijk. Het is echt uh, oude vinyl singeltjes allemaal. We beginnen met uh, App en Greetje Scholten. Met heeft u sigarenbandje. En daarna een paar stukjes muziek van Albert de Boy. Maar eerst hier App en Greetje Scholten met heeft u sigarenbandje. Hebben wij zo graag, daarom zingen wij maar onze vraag Heeft u een sigaar, bandje? Heeft u er een voor mij bezig Heeft u een sigaar, bandje? Ik heb er al heel wat op gespaard. Heeft u een sigaar, bandje? Heeft u een sigaar een bandje? Ik heb er al heel wat op gespaard. Geef u een sigarenbandje? een Ben zo blij als u het meegeeft. Al ben ik een beetje handje, vraag ik die u heel dood. Blij als je mij geeft al ben ik bij de handje laag ik het u heel veel licht. Mijn blonde kind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 Het anker op en de vlag in top, onze boot ligt daar hinder te wachten. De wind in zeil, gaan wij als een pijl, naar het eiland voorbij door de molen. In bloemenveld, onze tent gesteld, achter mij door een hagen versvongen. Luister, mina. Donkler de kim, het is morgen wel draag. Al wat je verslaat, dat is schade. Luister niet aan. Laat mij niet smachten. Het anker op en de vlag in top. Onze boot ligt naar ginder te wachten. De dag verdwijnt.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 Onze boot ligt daar hinder te wachten. Tante Vini danst de ches Samen met mijn oom Louis. Met een zinu-schuit in elke knie Eén, twee, hup, de ches, de drie. Als in de manaspijn van de Libische woestijn. Dans de Tante met oom Louis. Eén, twee, hup, de ches, de drie. Hij doet het plastisch, Eenmaal huts en eenmaal fluts. Zij swingt elastisch. En ze roepen samen chest nuts. Dan de de tri, samen met mijn oom Louis. met de zenuwspuit in elke knie. In, weer de zesde This just not oh. alle komen, maar even spoeden aan. Waarom ben ik jou? Nu was ik twee weken trouw. Omdat ik veel van je hou. Steeds was de liefde. Waarom ben ik jou? Want wil ik een vrouw? Omdat ik wil van jou. Is het de schuld van je mond in mijn hart? Zijn het je ogen voor Wat kan het zijn dat ik met heel mijn hart altijd aan jou denken mee? Waarom ben ik jou? als is twee weken trouw Ik doe heel de dag niets van dromen. Ik doe als voorheen Ben nu niet meer zo alleen Wat is er me toch overkomen? Ik zag veel meisjes gaan Niet één nog maar Ik zag ze allemaal Maar even spoedig gaan Hoe is het mogelijk? Twee weken nog. Omdat ik veel van de hand. CFM Zandvoort. U hoort de muziek van Albert de Boer met Waarom Ben ik Jou Nu Alweer Twee Weken Trouw. En daarvoor een nummer van dezelfde artiest. Met de Chestnut Tree. En ook het nummer Alba voor uh, Nina. En natuurlijk aan het begin van het blokje van vier. Ap en Greetje Scholten. Het heeft u een sigarenbandje. CFM Zandvoort. Oud-Hollandse muziek uit de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Zometeen Annie Palme, want ik zal je nooit, nooit, nooit meer vergeten. Maar eerst Annie de Reuven met veel bittere tranen. Veel bittere tranen, die huil ik om jou. Mijn hart zal nog breken.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 niemand meer ruilen, want ik voel me fijn. voort met een vreselijke drukte trekt me niet meer aan. En voor voetje baden heb ik een pijl met water staan. Ik heb een huis met een tuintje Die kruis heb in mijn tuintje zag. En hoe echt hij loopt te genieten, op alle dag. Met zijn pijp die rookt als een schoorsteen, hij het geheel. Dat is voordelen, want anders rookt hij mijn gordijnen heel. Ik heb een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 me varon que que a Mijn haren vol van vuur. U luistert nog steeds naar Zandvoort, Zandvoort met mij, Mario Zandvoort. Dat was muziek van Bob Scholten. En Jetty Kantoor met Mariandel. Daarvoor, augustus laat, met ik heb een huis met een tuintje gehuurd. Ook hoor u Annie Palmer met ik zal je nooit, nooit, nooit, nooit meer vergeten. En aan het begin van het blokje van vier, Annie de Ruiven met veel bittere tranen. Vandaag, muziek uit de jaren 40, Oud-Hollands muziek uit de jaren 40. Dat doen we zo meteen met de butterflies met Dixieland, maar eerst zo meteen onderweg Bobby Klein met als de kermis komt.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 dan. Ik heb my mijn felt so fast And this is a All the Stations. De hele wereld alleen van ons. Vlak voorbij Hillegom greep ze mijn hand. En zuchtte je hebt een lekke band. Ik uitte een minder nette term. En zette de wagen in de bern. Tussen de geurige bloemen ons, De hele wereld alleen van ons.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 Ligt een klein team café. Daar zijn de toffe jongens nog zo donder de chocke mee. Want als ze daar gaan sluiten, is het heus de hoogste tijd. En menig stel dat door van want met de nachtpartij op het zoekje trad nog licht, want zijn ze nog niet dicht. Halderie, halderie, halderaan. Dus we gaan er even heen en we nemen er nog een. Halderie, halderie, halderaan. Want er speelt er die dan is weer best. jonge trek is al in. want je maar één keer. Vlieg, vlieg, vlieg, vlieg, Als je pas het en je koekjes bij de thee. Uit ons draadje sukkelt met een droge keel Want van zijn lieve vrouwtje krijgt de goeie man niet veel Maar als ze leert te slapen maar zachtjes uit zijn bed En komt in zijn pyjama op het doekje aan verzet Op het doekje komt nog licht, want daar zijn ze nog niet in Valderie, Valderie, Valderie Dus we gaan er even heen en we nemen er nog een Valderie, Valderie, want er speelt een leuk orkest en het dier dat is weer best jonge slechtjes drink van ding, want je leek maar een keer balde, balde, balde.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 Dat ja, is weer keer. Dat was muziek van de Jantjes met Op het Hoekje Brand Nog Licht. En daarvoor het cocktailtrio met een hele wereld alleen voor jou. En daarvoor de Butterflies met Dixieland. En ook hoor u nog uh, Bobby Klein met Als de kermis komt. CFM Zandvoort. Doen met nog veel meer mooie muziek, zo meteen de Ramblers. Maar nu eerst de Markermeisjes met de klompenpolka. Een paar klompjes geel van kleur, staat in de zon voor een keukendeur. Een paar klompen wit gescheurd, staat voor een stal ergens in de buurt. Tralalalalala, tralalalalala, gele paar klompjes, wat daar een klomp. Tralalalalala, tralalalalala, de andere paar dat de klomp.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 Maar de dag schijnt aangebroken dat ze haar hand niet langer kan weerstaan. Want ze hebben afgesproken samen een keertje uit te gaan. <middels> een paar klompjes geel van kleur, staat in de zon voor een keukenduur. Een paar klompen wit verschuur staat voor een stal en voedsel. Wat komt het, wacht daar het Jan Tralalalalala, tralalalalala Andere paar wachten Frans Als het werk straks is gedaan Blijven die klompen niet lang meer staan Dan gaan ze met en Frans Vlug naar de koud voor een klompen dan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 Andere paar wachten pront. Als het werk straks is gedaan, blijven die klompen niet lang meer staan. Dan gaan zij met Jan en Frans vlug naar het dal voor de klompen dans. Lessen op piano gaan nooit erg vlug. Denk maar eens terug, denk maar eens terug. Ook een kind muziek leren valt niet mee. Hoog daarom dit allernieuwste idee: de cymbal, kinderen die doet, en de trom, kinderen die doet. Tjinkra la la la, muziek leer je kwik en magnetiek, tien, De viool, kinderen die doet, en de bas, kinderen die doet. Tjinkra la la muziek leer je de magnifique door de instrumenten te varieren. Gaat men waarderen Het zo Zoals de bop bap en samba. Een symfonie op opera. De trombone, kinderen die doet. En de fluit, kinderen die doet. <tie> Centra oh. <tie> la la, dit is de magnifique compta.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 en de wink kinderen die doet bet Muziek Leer la, bet en maak je bet Kom, staan. Maar als bet weer is Blijf ik in de spot bet bet bet wat, denk je kwetje wat? Zet wat bet voor rustig voor het venster En ik Inspireren door geluid op straat. De auto, kinderen die doet. Ah, ah, ah. en de fiets, kinderen die doet. Zingra ah, ah. la la la, muziek Leg je klinker maar je fiets komt zat de chauffeur, kinderen die doet, de agent. Muziek je zo kan niet door studeren om het te leren dat componeer. Zo verschijnt een componeer. Al is het riecher zo'n lied. proberen. Het te d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 Was van aangesteld, nu loert hij zelf op stoken. Zijn schoonpapa blijft thuis, vaak zucht hij om De lopen. De vrouwen zijn thuis, hij strikt geen konijnen, geen hazen. Hij is voor zijn vrouwtje te bang, ze hebben hem lekker te grazen, die stoker van het land. ...is nu naar de maan. Stopen hier, stopen daar... ...is voor goed gedaan. CFM Zandvoort, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. het Hollandse muziekprogramma iedere dinsdag... ...tussen 11 en 12 hier op CFM Zandvoort. Dat waren de twee Jantjes, niet de Jantjes... ...maar de twee Jantjes met de stroper... Daarvoor de Silvera's met het sprookje. De Ramblers hoorde u met de dolle muziekles. En het begin van het blokje de markermeisjes met de klompenpolka. Het zit er weer op voor deze dinsdag. Mijn naam is Mario Zanten. En als u het programma nogmaals wilt beluisteren... dan kan dat aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik heb nog een paar stukjes muziek voor u te gaan. Dan zeg ik alvast tot ziens. En misschien tot volgende week dinsdag. En anders tot een andere keer. Zometeen nog Dorus met Holland. Als de tijd over is, Eddie Christiani, met spring maar achterop. Maar nu is Dick door met het meisje uit mijn dorp. Ik zeg graag tot ziens. In het dorpje waar ik thuis hoor, woont in dezelfde straat. Een lieblond, meisje, dat wacht op haar soldaat. We zijn nu door de diensttijd gescheiden van elkaar. Maar als ik eenmaal afzwaai, blijf ik voorgoed bij haar. Dus het meisje uit het dorpje waar ik ben. De mooiste die je kan, alle jongens van de compagnie heeft dat zijn ideaal, maar een beetje uit dorpje je kiezen is van alle...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 Ik uren lopen en draag de zwaarste vraag. Omdat ik weet dat ergens een meisje op me wacht. Een meisje uit het dorpje waar ik geboren ben. Ze is van alle meisjes de mooiste die je kent. Van de jongens van de compagnie vinden dat ze niet Maar een meisje uit mijn dorpje is het liefst. land van water en bloem Holland Met je zee van woon -noot. Met je politiek van de regen in de druk En huppel de pup, -hub, we hebben de kup. Kom laten we vrolijk deze Holland Met je kopen op de lat In de olie met je rijke dubbele bodemschap. Met we gaan nog niet naar huis En kameraden hand in hand Moeder wat een vaderland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 Gediplomeerde me Waar je kleur mag bekennen van oranje tot rood En mag vrije met de vrijheid ook al voor je het dood Holland, met je niet kopen aan de deur Holland, met je flat roze geur En je manen, schijnbare burgerlijk fatsoen maar dat kan je niet doen, dat mag je niet doen. Want kijk, daar groeien de buren, Holland. Hoe die wie zwoebrucht. Om die Duitse markt in onze henschen gluid. Alle nina's, kabouters, de fabeltjes brand. Moeder, wat een vader, Roma, maar ik kan je missen Moeder, wat een vader, man.